Drie uur. Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Beetje down neemt sint Kruid Puur natuur, dus niks mis mee. Of toch wel, kruidenmiddeltjes zijn niet allemaal zo onschuldig als het lijkt. Dat zegt Agnes Kant, die tegenwoordig de basis van Instituut Instituut Zijn ze is zo bij ons te gast. En Rolf van der Laars is kenner van fout erfgoed. Wat moeten we met kunstwerken die gemaakt zijn door mensen die fout waren in de oorlog? Straks in Radio 1 vandaag na het NOS Journaal met Jan van der Putten. De plannen om de regels voor de bijstand strenger te maken worden aangepast. Het kabinet heeft daarover een akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Over de inhoud wordt straks meer bekend. Staatssecretaris Kleinsma wil onder meer een tegenprestatie verplicht stellen voor mensen met een bijstandsuitkering. De oppositiepartijen willen vooral dat de gemeenten meer vrijheid krijgen bij het toekennen van bijstandsuitkeringen. En het was al bekend dat de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met jonge kinderen niet doorgaat. Dat was een grote wens van de kleine christelijke partijen. De manier waarop Nederland corruptie bestrijdt is een voorbeeld voor de rest van Europa. Dat concludeert de Europese Commissie in het eerste anticorruptie over de EU. Nederland slaagt erin corruptie te voorkomen en te bestrijden, zegt Brussel. Brussel-redacteur Gwente Horst. Nederland wordt zelfs genoemd als een model uh, in andere EU-landen. Dus ja, dat is mooi. Maar uh, Nederland krijgt natuurlijk ook nog een kritische opmerking. Zo heeft het volgens de Europese Commissie veel te lang geduurd... voordat er heldere en transparante regels zijn ingevoerd... voor de financiering van uh, politieke partijen. Corruptie kostte 28 lidstaten van de EU jaarlijks 120 miljard euro. De Europese Commissie noemt de omvang van de corruptie in Europa adembenemend. Premier Rutte heeft vrijdag in Sochi een ontmoeting met de Russische president Poetin. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Rutte had een officieel verzoek ingediend om tijdens de Olympische Winterspelen met president Poetin te praten over de mensenrechten. Het kan nog weken duren voordat de verkiezingen in Thailand zijn afgerond... dat zegt de Thaise kiescommissie. De commissie mag de uitslag niet bekendmaken... zolang er niet overal is gestemd. In negen provincies in Thailand is niet gestemd als gevolg van de boycott... door tegenstanders van premier Yingluck Shinawatra. Voor miljoenen kiezers moeten nu aanvullende verkiezingen worden georganiseerd. De Thaise oppositie heeft de rechter gevraagd... om de stembusgang ongeldig te verklaren... omdat de verkiezingen volgens de wet overal op één dag moeten plaatsvinden. Nelson Mandela heeft ongeveer 3 miljoen euro nagelaten. Blijkt uit zijn testament, dat werd voorgelezen in Johannesburg. Het vermogen van Mandela bestaat uit onder meer een huis in Johannesburg... een huis in de Oostkaap en inkomsten van film- en auteursrechten... zoals die van zijn autobiografie Long Walk to Freedom. Het grootste deel gaat naar zijn vrouw en exen, ruim dertig kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ook het ANC, Mandela's politieke partij, krijgt een deel van de erfenis. Correspondent Alice van Gelder vertelt waarom Mandela's testament bekend is gemaakt. Om nu transparant te zijn over ja, wat zijn nalatenschap is... En wie wat krijgt. Uh, een jaar geleden voor het overleden van Mandela waren er nog twee van zijn dochters die een rechtszaak hadden aangespannen. Ja, om zeggenschap te krijgen over een aantal bedrijven van Mandela. Dit moet er eigenlijk voor zorgen dat het in ieder geval duidelijk is wie wat krijgt en daar niet te veel over gespeculeerd wordt. Dan het weer veel zon, in het oosten wat bewolking... en het is 6 tot 8 graden. Morgen geregeld zon, in het zuidwesten wat motregen en het wordt ongeveer 8 graden. En uiteraard willen wij weten wat er gebeurt op de Nederlandse wegen. Daar staan files of niet. Jolanda van der Ja Jazeker, files bij Rotterdam. Op de A15 van Rotterdam naar Europort tussen knopend Vaanplein en Pennis 3 kilometer. Daar was een ongeluk. Alle rijstroken zijn net weer open. En vanwege een spoedreparatie op de A20-Gouden... richting Hoek van Holland... tussen knopend Gouden en Moordrecht 2 kilometer... de rechte reishok is dicht. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Kunstenaars maken soms verkeerde keuzes. Ja, het zijn net mensen. Maar wat doe je met de dingen die ze dan gemaakt hebben? Agnes Kant houdt zich tegenwoordig bezig met bijwerkingen van geneesmiddelen. We vragen haar straks wat er nou mis is met Sint Janskruid. Goedemiddag, welkom opnieuw bij het Tweede Uur van Radio 1 vandaag. Nederland moet snel af van zijn aardgasverslaving. Volgens Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transities... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... is het hoog tijd om met een plan B te komen voor ons energieverbruik. Het aardgas raakt namelijk sneller op dan tot nu toe werd aangenomen. Goedemiddag, meneer Rotmans. Welkom in de studio. Goedemiddag. Hoe dringend is het dat we hier uh, in Nederland ons zorgen moeten maken... over de aardgas? Nou, het is eigenlijk heel dringend. Vandaar ook dat ik een beroep doe op uh, de politiek en ook de CER... Om het hoog op de agenda te zetten. Ja. Uh, we zullen eraan moeten wennen dat wij een economie en samenleving krijgen in Nederland. die niet meer gebaseerd is op aardgas. En uh, in mijn schattingen uh, moeten we eraan wennen dat het eigenlijk binnen 15 jaar mogelijk is om over te schakelen. op een economie die niet meer op aardgas draait. Dus u zegt we moeten ons nu zorgen gaan maken. en nu kijken naar alternatieven. over 15 jaar. Ja, ik, ja regeren is vooruitzien. dat hebben ze dus nog niet gedaan. Het zijn eigenlijk maar vier regeerperiodes. Hè? En, uh, er is een schrikbarend gebrek aan visie. Uh, eigenlijk in het nieuwste energieakkoord gaat men ervan uit... dat we nog 40, 50 jaar met ja, het dat gas kunnen doen. Dit dat zegt meneer Hebben We hebben het toch 50 ja. jaar gekregen? Hoor. Ja, dat denken we, maar dat is niet zo. Oh, waarom? Uh, u weet het waarschijnlijk niet, maar we voeren al heel veel gas in uit Rusland. Mm -hmm. En over tien jaar moeten we eigenlijk al meer invoeren... dan we zelf nog kunnen produceren... om aan die maar groeiende vraag te voldoen. En over 15 à twintig jaar ja, is het gewoon uh, einde oefening. Ja, en dan zijn we, we als... afhankelijk van meneer Poetin geworden... of wie er dan nog zit. En dat wil je niet. Ja, wat we waren ooit de gasrotonde, hoorde ik Maria van der Hoeven... toen ze minister van Economische Zaken wil zeggen. Maar dat zijn we dus niet meer. Alleen maar doorgeefluik. Luik. Eigen gas is op. En straks geven we van de Russen door. Ah, Dat is ietsje kort door de bocht, oh. maar we hebben 50 jaar gas gehad. We hebben 500 miljard inkomsten eruit gegenereerd. Ja. We zijn er allemaal rijk van geworden. De helft van het geld ging eigenlijk naar de sociale zekerheid en naar het openbaar bestuur. Dus we hebben eigenlijk verzuimd om aan een alternatief plan te werken. We ja. hadden eigenlijk het geld moeten reserveren, althans een deel ervan. Voor een nieuwe duurzame energieinfrastructuur. Ja, dat hebben we ja, nooit dat gedaan. We niet gedaan. Nee, de Nooren zijn daarin handiger geweest. Maar jammer, no use crying over spilled milk. Zeggen de Britten, we hebben het niet meer. Over vijftien jaar is het op. Wat stelt u voor? Nou, ik stel eigenlijk het volgende voor. Nog even terugkomen op die gasrotonde. Dat, dat ja. is op zich wel een aardig idee. Hè. Wij gaan aan het gas distribueren van alle Europese landen. Mm -hmm. Alleen de rekenkamer heeft uitgerekend. Het levert ons niks op. Dus mooi idee. Helaas. Het levert we geen geld op. Het is gewoon uitgestorven. Ja, dus, ja uh, dat werkt niet. Dat is geen onderdeel van plan B. Okay. Als je kijkt naar waar gaat het gas naartoe. De helft gebruiken wij om onze woningen te verwarmen en gebouwen. En 35% voor de industrie. Met name de grote, zware industrie. Dus we moeten eigenlijk onze woningen loskoppelen van het gas. En dat is natuurlijk wel pijnlijk. Want ik heb zelf nog meegemaakt toen ik jong was in de jaren 60 Dat er een gasaansluiting kwam. Ja. In plaats van een kolenkachel. En dat bood natuurlijk veel voordelen. En toen hebben we in tien jaar tijd. 90% van al onze huizen aangesloten op het gas. We waren de eerste in Europa en de snelste. Dat heeft ons veel voordeel gebracht. Ik pleit ervoor dat we nu weer de eerste zijn. We gaan nu alle woningen loskoppelen van aardgas. Wij kunnen namelijk op een hele slimme manier. Die voorbeelden hebben we al. De huizen verwarmen zonder aardgas te gebruiken. En hoe gaan we dat doen met alternatieve energiebronnen? Nou, de, de crux zit in het feit dat. 80% van het gebruik kun je terugbrengen. Dus door je huizen beter te isoleren. Mm -hmm. Dus als wij de schil rondom alle woningen... ik heb het over bestaande woningen. Als we dat beter aanpakken, dan kunnen we al 80% winnen. Mm -hmm. En die 20% die overblijft, die kun je dus duurzaam opwekken. Door een zonnepaneel? Bijvoorbeeld, uh, ja. Dus de grote kunst is, kunnen we dat terugbrengen? Ja, dat kunnen we. We hebben al honderden woningen in Nederland, bestaande woningen... waarbij we dat hebben uitgeprobeerd... Ja. En we kunnen dat dus technisch op grote schaal doen. En dan heb je, als ik u even mag onderbreken... over iets meer dan de dingen die we nu al moeten doen. Zeg maar, let op gaten, een keer een beetje isoleren, ja, dubbelglas. En dat want, en... Kijk, ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan in mijn eigen huis. Uh, het gaat dus om de ramen aanpakken. Het gaat om de vloer en het dak. Dat zijn je grootste verliezen in je huis. En wat wij nu doen, we doen het stapje voor stapje. Hè? We gaan van energielabel D naar C, naar B, naar A... Maar ik heb het over zodanig isoleren dat die vraag echt met 80% uh, terugloopt. En dat moet je echt door professionals laten doen. Ja. Dat is wat anders dan een paar stripjes voor je ja. dame. En verwerpen. de hele tijd maar roepen aan tegen de kinderen deur dicht. En ook uh, er niet voor de vogeltjes. Nee, maar ja. dat, dat kan. Hè. En dat kan ook uh, uh, zonder dat het wordt opgepot. Hè. Dus dat je nog voldoende zeg maar, frisse lucht binnenkrijgt. Um, ik heb dus uit laten rekenen. Dat levert 100.000 banen per jaar. Op, maar wat kost, het, jaar wat, wat kost het niet aan geld om dat allemaal te doen? Want je moet die, als je woningen wil gaan, gaan, gaan isoleren, hartstikke duur. Uh, dat kostte altijd best veel geld. Nou, uh, wij begonnen met bedragen van meer dan 100.000. Inmiddels zijn we al gezakt tot 70.000. En de berekeningen per die woning, zijn he, zover. Dat, nee, maar binnen een paar jaar... Ja. Als we dat op grote schaal doen, kun je dat voor 30.000, 40 40.000 euro per woning doen, mm. gemiddeld. Dat betekent ongeveer 15 jaar energierekening. Dat, wij kunnen dus die huizen afleveren. En die worden, hebben wij laten onderzoeken, beter dan nieuwbouwhuizen, qua kwaliteit, zonder energierekening. Dus dan heeft u nooit meer een energienota. Mm. Nou, wie wilde nou eigenlijk geen energienota... Want energie wordt een van de grootste kostenposten die wij hebben. Dus ik kan garanderen aan honderdduizenden Nederlanders... dat ze de komende jaren geen energie rekenen Oké, okay, nou dan heb ik mijn huis dus echt zo super geïsoleerd. Ja. En dan uh, rijd ik van A naar B en dan kijk ik onderweg... en dan zie ik al die industrie en denk ik... Ja, daar is het echt een groot verbruik. Want nou, ik zei zij? al, de helft van het aardgasverbruik... Ja, komt precies. van onszelf, hè? Ja. Woningen en gebouwen. Dus dat hebben we dan al gewonnen. Ja, dan dat kunnen ik, we technisch willen best heel braaf in zijn. En dan, dan de, dan de, de industrie. Ja. ja, dan moeten we kijken naar de Tata-steels van deze wereld. En de aldels, die er ja. niet meer bestaan. Maar ja, die slurpen energie. Ja. Uh -huh. En uh, dat doen ze vooral met fossiele brandstoffen. Nou, wij willen eigenlijk dat ze omschakelen naar groene grondstoffen. Dus allerlei soorten biomassa die wij niet gebruiken... om voedsel te produceren. He, dus uh, allerlei soorten afval, uh, restmateriaal, uh, houtsnippers. Nou ja, wij moeten zorgen dat dat eigenlijk de kern is... van het productieproces van die bedrijven. En dan kijk ik vooral naar de chemie. Voorbeeld, DSM gebruikt op steeds grotere schaal plantenmateriaal. En dat doen ze bijvoorbeeld om medicijnen te ontwikkelen. Dus zij maken medicijnen van tweede generatie biomassa. Dat zou een voorbeeld moeten zijn voor elk groot petrochemisch bedrijf. Ja. En dan winnen we dus die andere 35 procent. En de resterende 15 procent komt van de grote gascentrales. Maar goed, die gaan we toch wel sluiten ja. de komende maar, jaren. Maar de hoopmans, ook hierbij zijn we geweldig. Investeringen zijn er gemoeid. Uh, op dit moment kost het gewoon nog te weinig. En straks hebben we een toetreding U zei het zelf al. Meneer Gazprom komt, zit op een enorme gasbel. En die blijft voorlopig straks ook de consumentenmarkt in. En de professionele markt in. Die blijft onder de prijs werken. Er is geen incentive, geen druk om, eh, om dit te doen. Hoe mooi dat is er wel, op, he, want we hebben in Groningen gezien... Eh, dat we ja. wakker zijn geworden. Ik noem Groningen dan ons uh, ja, Fukushima in het klein. Uh, die schokken die hebben ook letterlijk een schok in Nederland ja. teweeg gebracht. Wij kunnen niet doorgaan met dat aardgas. Dus als je de maatschappelijke... Scharen... Ja, maar die Russen kunnen wel doorgaan met aardgas. Hè? Die gooien door dat hub van ons gewoon lekker, lekker aardgas naar binnen. Kost een hoop ja. geld ook. Maar... maar als ik u zou door- en voorrekenen wat het ons kost... Mm -hmm. als wij afhankelijk worden van Rusland... dan zijn die kosten vele malen groter dan zeg maar de opbrengsten... Okay. die tegenover staan als wij overgaan op duur. Niemand wil afhankelijk worden van instabiele landen. Als je kijkt naar wat er wereldwijd gebeurt... Amerika, China, India... die zijn maar met één ding bezig... energie onafhankelijk worden. Ja, nou, dat heeft een wij een... worden per ja. dag afhankelijker. Ja, denkt u dat, dat uh, op overheids- en regeringsniveau... Daar nu al, men daar nu al mee bezig is... als het bijvoorbeeld gaat om de contacten met Totaal uh, Rusland? Totaal niet. Er zijn de afgelopen jaren weer vijf contracten getekend... tussen Nederland en Rusland. En dan gaat het over extra gas- en olie-investeringen. olieinvesteringen. Dus wij worden naar het doorvoerland van? van meneer Poetin. Ja. We dansen te veel naar de pijpen van. Alleen maar. Mm -hmm. En uh, Rusland lacht zich werkelijk een breuk. Ja. Want zij gebruiken Nederland als doorvoerstation. voor zeg maar de wereldwijde uitvoer van gas en olie. Nou, wij willen toch helemaal geen doorvoerstation worden. Maar als we dan even daarop doorgaan. Bijvoorbeeld, we zien nu uh, Rutte gaat uh, vrijdag met Poetin praten. Hè, dan, ja. dan zijn ze daar. En dan mensenrechten en homo's en allemaal mooi. Speelt dit op de een of andere manier op de achtergrond? Uiteraard. Ik kan het niet los zien van elkaar. Uh, los van die Greenpeace uh, affaire. Maar we laten ons gewoon inpakken. En, uh, wat ik zie is dat al die andere landen in de wereld zijn bezig om onafhankelijker te worden. En wij als enige in Europa worden steeds afhankelijker. Hm. Nou, Ik vind dat een levensgevaarlijke situatie. Zijn we dan zo dom? Ja, we zijn wel heel erg in slaap gewiegd door dat aardgas. We zijn er rijke en welvarend mee geworden. En het lijkt wel alsof heel veel mensen nog steeds zitten te snurken. Dus dan is het mijn taak om die mensen wakker te schudden. Ja, ik ga ook even wakker schudden. Schaliegas hebben we. Dat kunnen we gewoon wrakken. Je krijgt het uit de grond. We hebben een hele hoop. In Amerika doen ze dat. Daar zijn ze energieonafhankelijk door geworden. En het andere, als dat nou niet gaat, dan doen we wat de Fransen doen. Zetten we kerncentrales neer. Acht stuks in Nederland. Hele zaak gedekt. Amerika zit inderdaad aan het schaligas. Uh, dat levert economisch veel op, maar ecologisch wordt het daar een woestijn. We zullen de komende jaren veel uh, horen over de ecologische schade die daar uh, wordt aangericht. Ten tweede, in Europa is alles anders. Het ligt hier dieper, er is veel minder. Uh, de landen waar veel zit, bijvoorbeeld Frankrijk, uh, die verbieden het. Duitsland verbiedt het. Ja. Engeland gaat ermee door, maar er is ontzettend veel protest. In Nederland is er massaal protest tegen schaliegas. Mm -hmm. Waarschijnlijk gaat het om vijf jaar extra gas. Je moet ontzettend veel moeite uh, om het om te winnen, voordoen. Het ligt ongeveer drie, drieënhalf kilometer diep. Ja, moet je uh, moet de risico's zijn zo groot ja. dat wij, ik ben niet voor niks, aanvoeren van een grote groep wetenschappers die zeggen, we moeten er niet aan beginnen. Want dat brengt ons alleen maar verder... zodat we nog meer verslaafd raken aan het aardgas. Ja, nou, en dat moeten we eigenlijk niet willen. En die tweede, kerncentrales. Frankrijk doet het al, doet dat goed. Uh, zijn ze grote mate energieonafhankelijk. Waarom doen wij dat niet? Ook dat stuit altijd weer op uh, publieke bezwaren. Twee hè? jaar geleden kwam dat op in Nederland. We wilden een tweede kerncentrale ja. in Borselen. Daar heb ik met een aantal wetenschappers ook tegen geageerd. Vooral economisch. Omdat wij weinig kennis en expertise hebben op dit gebied... Ja levert het ons economisch niet veel op. En de business case voor een kerncentrale... is eigenlijk ook niet sluitend te maken. Dat kost ontzettend veel investeringen... voor de Nederlandse regering. Dus de aandeelhouders van Delta... hebben toen anderhalf jaar geleden tegengestemd. Vanwege economische redenen. Dat is voor ons niet rendabel. Frankrijk heeft heel veel kennis en expertise... al tientallen jaren daarin gestopt. Ja, en, net... en voor hen rendeert het wel. Voor ons niet. Importeren van de elektra uit Frankrijk. We sluiten het gas af en we gaan over op Frans elektriciteit. Ja, dat kan wel, maar je kan niet <laughs> alle niet. Uh, kan je vervangen door elektra. Was okay. het maar waar. Dus je moet eerst zorgen dat die conversieslag gebeurt. Met name in de industrie en uh, in, de in de woningen de woning. en gebouwen. Zo'n kost... simpele een-op-een -een rekensom is het niet. Ik wou dat het waar was. Ja, dat was mooi. Dank je, Rotmans. Hoogleraar Duurzaamheid en Transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Graag gedaan. Dit is Radio 1 Vandaag. En de coconuts met Annie, I'm not your daddy. Met daarin een legendarische zin. Uh, als ik je vader was, was je niet zo lelijk... Goed, Nieuws uit Den Haag. Nu, we worden er al iets over. Kabinet en coalitie zijn het met de oppositiepartijen D66... ChristenUnie en SGP eens over aanpassing van de bijstandsplannen. Het kabinet wilde die verscherpen. Maar daar was de afgelopen maanden veel kritiek op. Op het ministerie van Sociale Zaken zijn die nieuwe afspraken net toegelicht... door de onderhandelaars en staatssecretaris Jette Kleinsma. En hoe is verslaggever Margreet Boer heeft meegeluisterd. Vertel eens, Margreet, hoe worden die plannen nu versoepeld? Nou, afgelopen vrijdag is al bekend geworden... dat de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders... met jonge kinderen niet doorgaat. Nou, dat is vandaag dan nog weer uh, bevestigd. Een ander punt is dat het kabinet wil heel graag... dat je een tegenprestatie levert als je een uitkering krijgt. Dat was eigenlijk een eis. En daar wordt nu ook soepeler mee omgegaan, is de afspraak. Er wordt meer gekeken naar de situatie van de bijstandsgerechtigden. De gemeente kan dus meer maatwerk leveren. Het kabinet wilde ook een vier weken wachttijd... voordat je een uitkering krijgt. Dus de eerste vier weken dat je hem nodig hebt, krijg je hem nog niet. Nou, dat lijkt ook van de baan. Dat suggereert in ieder geval het persbericht van de ChristenUnie. Maar in het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken komen we dat nog niet tegen. Dus dat gaan we nog even verder uitzoeken. Maar die vier weken wachttijd lijkt in ieder geval van de baan. En misschien het belangrijkste wel, En dat staat niet in de bijstandswet. Maar dat heeft te maken met de participatiewet. Uh, dat is ook behandeld. Dan gaat het over arbeidsgehandicapten en dan vooral de jonggehandicapten. Die werden volgens de oppositiepartijen ook veel te hard getroffen, want jonggehandicapten handicapten zouden na een herkeuring uh, automatisch in de bijstand komen... als ze toch zouden kunnen werken. En dat is ook verdwenen. Dus ze komen niet meer automatisch in de bijstand na een herkeuring. En ze behouden ook hun vermogen. Dus als ze in de bijstand komen, hoeven ze niet onderworpen te worden... aan een vermogenstoets, deze jong gehandicapten. En dat is een... Uh, een aanpassing om de drie bevriende oppositiepartijen tegemoet te komen... zodat staatssecretaris Kleinsma verzekerd is van het feit... dat deze wet, de bijstandswet en de participatiewet... door de Eerste Kamer komen. En de staatssecretaris heeft ook gezegd... de nieuwe bijstandswet uh, ga ik wat later invoeren. Dus uh, pas 1 januari 2015. Dus heeft ook nog wat tijd gekocht. Ja, maar fors ingeleverd toch op de aanvankelijke plannen? Ja, dat is de, maar de vraag wie je daarover spreekt. De oppositiepartijen zeggen inderdaad... we hebben veel versoepelingen uh, te, weten te bereiken. En dat gaat ook zo'n 10 miljoen euro kosten bij elkaar. Maar kijk je dan naar bijvoorbeeld de VVD. Die zegt wel, nee, er is bijna niks ingeleverd. We houden nog een hele scherpe bijstandswet over. Uh, en dat betekent dus dat uh, zij zeggen... kijk, uh, je, komt niet zo, je komt niet meer zo makkelijk uh, de bijstand in. We gaan veel scherpere eisen stellen. Je moet echt aan het werk gaan. Je moet Solliciteren, verplicht solliciteren, solliciteer je niet, dan krijg je een sanctie. Dus de VVD hamert vooral op de aanscherpingen... wil weinig horen van de versoepelingen... maar zowel bij de Partij van de Arbeid als bij de oppositiepartijen... hoor je dat het behoorlijk versoepeld is... en dat zij heel blij zijn met de inwilliging van, uh, van deze eisen... wat hun betreft. Oké, okay, dankjewel, Margriet Boer in Den Haag. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven... Ginkgo biloba. Sint-Janskruid, gezonde vruchten en kruiden die geen kwaad kunnen. Oftewel, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Tenminste, dat denken we altijd maar. Maar het bijwerkingencentrum Larep slaat alarm. Afgelopen 20 jaar zijn er namelijk 518 meldingen van bijwerkingen bij het centrum binnengekomen. En na het gebruik van kruidenpreparaten. Dus ogenschijnlijk niets aan de hand zijnde, ja, doe het zelf medicijnen. Agnes Kant is directeur van Larep. Mevrouw Kant, allereerst een hele goede middag. Goedemiddag. U bent, ja, we kennen u natuurlijk uit een hele andere hoedanigheid. Maar tegenwoordig in, het, in de bijwerkingen. Wat voor soort kruidenpreparaten moeten we denken? Ja, u noemde zelf al wat. Ik was blij dat u de naam uitsprak. Dan hoef ik dat niet meer te doen. Maar uh, Sint-Janskruid is natuurlijk een, een, een hele bekende. Psyliumzaad is er ook een. Maar ook bepaalde vitaminepreparaten. En ook uh, afslankproducten die als kruidenproducten worden verkocht. Maar waar dan soms toch illegaal uh, een geneesmiddel in blijft, blijkt te zitten. Oh, dus, wacht maar. Uh, hebben we het dan over bijwerking van geneesmiddelen? Of alleen maar de bijwerking van die, van die natuurlijke producten? We hebben het over bijwerkingen van kruidenpreparaten. Ja, ja. Uh, dus dus he, de voorbeelden die we net noemden. Ja. Uh, die kunnen op zichzelf bijwerkingen geven. Het kan ook zo zijn dat u een product koopt op internet of uh, bij de drogist. Uh, wat als een kruidenpreparaat wordt verkocht en waar je slanker van wordt. Mm -hmm. Maar waar dan toch illegaal een geneesmiddel in blijft ja. zitten. Dat kan dus ook gebeuren. En een derde, uh, een derde iets wat kan optreden is dat niet het middel zelf uh, tot schade leidt. Maar dat een combinatie van een kruidenmiddel zoals het sint janskruid kruid effect heeft op de werking van andere geneesmiddelen. Dus ook dat is in principe natuurlijk een bijwerking... omdat het andere middel dan minder goed werkt. En wat voor problemen zie je dan? Kunt u dat concretiseren? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, uh, het laatste voorbeeld wat ik noemde... De, dat het niet goed samengaat, is bijvoorbeeld bij Sint-Janskruid. Mm -hmm. uh, Anticonceptiemiddelen kunnen minder goed uh, werken, pil. Dus als je pil slikt en je gebruikt als Sint-Janskruid... is er kans dat je uh, toch uh, zwanger raakt. Uh, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling, nee. in sommige gevallen. Uh, ook antistollingsgeneesmiddelen uh, kunnen dan soms uh, minder goed werken. En dat kan ook heel, uh, heel gevaarlijk zijn. Uh, andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn, zijn die afslankmiddelen die ik noemde... waar dan toch een geneesmiddel aan blijkt te zitten. Mm -hmm. En dan we hebben het over cybrutamine. Uh, en ja, daar kan je toch hartkloppingen. En, uh, ja, uh, maar dat echt... zijn allemaal middelen, mevrouw Kant, die je gewoon in de drogist. Hè, of bij ja. allemaal van die, van, die, van die groene, natuurwinkelachtige uh, winkels kunt, kunt krijgen. Maar eigenlijk hartstikke gevaarlijk, dus? Nou, hartstikke gevaarlijk. Ze ja, zijn natuurlijk zo gevaarlijk. Ja. Ze zijn, uh, heel veel middelen hebben, hebben wel wat bijwerkingen die niet zo ernstig uh, zijn. Heel veel middelen zul je geen probleem mee krijgen. Maar wat wij wel willen waarschuwen is dat, het niet, dat, je, dat je wel uit moet kijken en dat je het zeker niet zomaar met andere geneesmiddelen moet gebruiken. Staat het er niet duidelijk en... genoeg op? Nee, dat staat, ik denk dat het er heel vaak niet op staat. Kijk, als er een illegaal geneesmiddel bij in zit... staat het er natuurlijk sowieso niet op. Daarom heet het ook illegaal. Ja. Uh, dus dat zijn sowieso dingen... waar je van, van mee uit moet kijken. Maar onze waarschuwing is eigenlijk vooral... Um, als je iets ervaart... meld het ook bij ons. Want dan kunnen wij ook... vaststellen dat die relatie er ligt... en kunnen wij daar weer voor waarschuwen. Maar ook... gericht aan artsen en uh, apothekers... dat als zij geneesmiddelen... voorschrijven of een, een patiënt bij hen komt... dat ze ook denken van... Hey, kan hier ook sprake zijn van het gebruik van... Een kruidenpreparaat, want daar kan een bepaalde bijweging mee komen. En misschien moet ik dan bepaalde middelen daar niet mee samen laten gaan. Ja, of, en de patiënt daarvoor waarschuwen. Ja, of andersom ook nog in de winkel. Want als je bij de apotheek komt ja. en je krijgt een medicijn, dan word, eh, word je eerst onderworpen aan een soort kruisverhoor. Van weet u wel dat dat samengaat met dat, dat er dat en dat en dat kan gebeuren. Ja. Ja, maar ja, bij een, de gewone ja. drogist natuurlijk niet. Ja, dat is een volgende. Wij zijn bezig met, met de drogisten ook uh, om daar betere voorlichtingen over te geven. We hebben ook een. Uh, in de opleiding van drogisten uh, geven we daar ook een bijdrage aan. Zodat er toch ook meer voor gewaarschuwd uh, kan worden in, in de drogist. Mm -hmm. uh, en ook daar proberen we mensen duidelijk te maken. Mocht u van de producten die u bij de drogist uh, koopt. bijwerkingen varen, meld dat ook bij ons. Want dan kunnen wij die, die informatie weer doorgeven aan de drogisterijen mm -hmm. en aan de patiënten. Zo hebben we onlangs bijvoorbeeld. Dat is dan niet uh, sec een kruidenpreparaat, maar van. Uh, Vitamine B6, ook van producten die dus gewoon bij de drogist kopen zijn... want je kunt ze ook op recept krijgen. Uh, hoge doseringen gezien die uh, tot zenuwproblemen kunnen leiden. Ja, en dat is toch wel heel vervelend als je niet weet dat het uh, van die vitamine 6 maar, komt. Van Kante, toch even iets anders. Hè. 20 jaar, 518 meldingen. denk ik, ja, nou, is niks. Het is inderdaad niet zoveel, maar ik ben ook blij... dat u mij de kans geeft vanmiddag om duidelijk te maken... dat ook bijwerkingen van die soort kruidenpreparaten en vitamines... wat u bij de drogist kunt kopen, ja. dat wij daar graag melding van hebben. Dan ja. krijgen wij daar een beter beeld van, van wat er aan de Precies, hand is. Dat ik wel en die 500 meldingen geven ons inderdaad wel, wel, wel toch inzicht... in wat er, in wat er zich kan voordoen. Ziet u daar significante stijgingen over de afgelopen 20 jaar? Want ik heb het idee dat het heel veel, het gebruik van die preparaten... en afslankpillen en poedertjes, dat dat toch goed toegenomen is. Nou, het gebruik eh, hebben we niet, eh, niet zo goed cijfers... Van. Nee, maar het aantal uh, meldingen. Je ziet natuurlijk u dat het aantal meldingen ook stijgt per jaar. Ja, het is nog steeds niet veel, maar het stijgt wel. Wat ook weer te maken heeft dat wij natuurlijk ook in het register daar samen met het register campagne vervoeren. Meld ja. het alsjeblieft bij ons. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat de illegale verkoop via internet enorm toeneemt. En daarmee nemen ook de risico's toe. Want die afslangproducten, ja, dat soms is dan één melding ook al genoeg om te bedenken hier is iets aan de hand. Wij sturen dan zo'n product op voor onderzoek. Ja, en dan blijkt er zo'n geneesmiddel in ja. te zitten. En dan kan de en autoriteit ook ja. optreden. Zo gezond is het afslanken dus niet. Nou, afslanken is heel gezond, maar niet, uh, niet met dit soort producten. Nou, jammer. Ja. <laughs> Mag ik u nog heel even iets anders vragen? Ja. Kalt, misschien vindt u het wel vervelend, maar ik kan het toch niet helpen. Als u nou de, de, de dingen in de politiek volgt op dit moment, moet u dan op uw handen zitten? Vindt u dat heel lastig? Of zegt u van nou, ik vind het wel, wel best uh, op dit moment. Ik hou me bezig met de bijwerkingen en wat andere zaken wellicht. U stelt wel heel veel vragen in één. Ja, nou ja. Want als ik nu zeg dat ik het wel best vind, is het ook een beetje gek misschien. <lacht> uh, want dat gelooft u dan niet. Uh, maar ik moei nee. nee. me in ieder geval nergens meer mee als nee. ik het niet echt vind. Nee. maar uh, u, hebt, u hebt de neiging af en toe? Nee, ik heb die neiging helemaal niet. Ik, uh, ik heb het erg naar mijn zin, het Nederlands uh, Ja, Ik ben van, van, van, van mijn beroep epidemioloog, wetenschapper. En ik, uh, ik, ik hou erg van uh, dingen die te maken hebben met het publieke belang. In dit geval de veiligheid van uh, patiënten. Dus uh, ik voel me erg eenang. Ja. U pakt niet af en toe ook eens een middeltje. U hebt dat Sint-Janskruid niet nodig. Uh, nee. In ieder geval, dat is tegen depressie. Nee, ik ben aan het trainen ja. voor de Marathon van Rotterdam. Ah, het is een kijk, erg geschikt afspraak. Ja, Lopers is het ook. allerbeste ja. voor je hoofd ja. natuurlijk. Ja. Ginkgo Biloba, niet te veel uitkijken. Daar gaat het goed komen. Okay, dank u wel voor dit gesprek, eh, ja hoor. mevrouw Kant. Ja, we gaan uh, straks weer verder met Radio 1 vandaag. Ja, met daarin onder meer erfgoed waar een smetje op zit. Ja, dat willen we liever niet vergeten, maar wat moet je er dan mee? Ja, en we gaan het hebben over hulp voor mensen die dus in de schulden zitten. Dit dat is, is Radio 1. 1. Oh, Allemaal na het en nou met Jan van de Putten.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 Zo'n 80 studenten hebben enige tijd het bestuursgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam bezet gehouden. Het was een protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op de faculteit Aardwetenschappen. De dus VU wil bijna 3 miljoen euro bezuinigen op drie verliesgevende afdelingen. En de studenten zijn bang dat dat het einde van de studie betekent. ECI maakt een doorstart. De online boekenclub wordt overgenomen door Nova Media. Dat bedrijf is onder meer eigenaar van de postcode loterij. Van de 200 medewerkers van ECI houden er 35 hun baan. ECI werd een maand geleden failliet verklaard. En premier Rutte heeft vrijdag in Sochi een ontmoeting... met de Russische president Poetin. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Rutte had een officieel verzoek ingediend... om tijdens de Olympische Winterspelen met president Poetin... te praten over de mensenrechten. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie: Hoe is het met de bende rond uh, Rotterdam, Jolanda van der Velden? Valt wel mee, daar ah, is weer klik. opgeruimd. Maar nu zitten we met een auto met pech op de A10... de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rij en Knopen de Nieuwe Meer staat 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. En spoedreparatie in Zeeland op de N61. Schoondijken richting Terneuzen, daar staat bij hoek 2 kilometer. Andere kant op tussen hoek en Biervliet 4 kilometer. Suzanne Bosman en Bas van Werven.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 My fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. Each and every time. It's fine. Uh, cold shoulder. Ja, de economie trekt aan, en er komen dit jaar werklozen bij: 66. Duizend maar liefst. Dat is natuurlijk niet heel erg weinig. En dan ook nog, als u weet dat er afgelopen jaar... nogal veel loonbeslag is gelegd in ons land. En vandaag meldde vorige maand... dat ruim 80% van de ondervraagde bedrijven in 2013 daarmee te maken had. En dat is loonbeslag wanneer schuldeisers via de werkgever... hun geld proberen te krijgen van een werknemer. Ja, morgen dan bezoekt koning Willem-Alexander in dit kader... de stichting Schuldhulpmaatje in Midden-Delfland. En onze verslaggever Laura Kors die is nu onderweg naar... Berkelijn Rodenreis naar het bedrijf Koppert. Dat is een van de vele bedrijven in Nederland die met zo'n loonbeslag te maken kunnen krijgen. Laura, is inmiddels aangekomen daar? Ja, dat klopt. Koppert uh, is een uh, bedrijf dat doet in Biological Systems. Uh, PNO-functionaris, Annelies van der Marel. De, jullie plat gezegd kweken sluipwespen en lieveheersbeestjes die. Uh, ...weer ander ongedierte van planten opeten. Dat klopt. Wij, uh, wij kweken inderdaad allerlei insecten die, uh, die plagen bestrijden in kassen en ook uh, micro-organismen. Als er maar geen gif nodig is. Precies, ja. precies. Ja. Goed, daarom zijn we hier niet. We zijn hier om iets heel anders. En namelijk uh, over de Stichting Schuldhulpmaatje. Als bedrijf hebben jullie de hulp ingeroepen van uh, de stichting. Waarom? Nou, de aanleiding is dat wij toch uh, zeer regelmatig uh, loonbeslagen binnenkrijgen voor onze werknemers. Uh, en uh, op het moment dat er een loonbeslag uh, komt, dan betekent het dat dat een medewerker gewoon in de problemen zit, financieel. Uh, die willen we helpen. En aan de andere kant, uh, ja, het kost ons ook gewoon veel tijd om dat administratief te verwerken. En tijd is geld. En tijd is geld. Dus die combinatie heeft ons uh, toen besluiten om, uh, om, te om een oplossing te zoeken daarvoor. Ja. En dat is de Stichting Schuldopmaatje geworden. Jullie hebben 310 man in dienst en schommelende hoeveelheden mensen met loonbeslag. Op dit moment zijn het er acht. Uh, ja, op dit moment zijn er ongeveer acht. Ja, klopt. Ja. En vorig jaar was Bart er daar één van. Hoe ging dat, dat loonbeslag? Het was voor mij een complete verrassing. Ik ben door PNO. Uh benaderd dat er een loonbeslag was. En, um, Je wist niet dat er problemen waren, financieel? Nee. nee. Dat was... Dus jullie waren de brenger van het slechte nieuws in dit geval? Ja, wij waren inderdaad uh, helaas voor Bart uh, uh, de brenger van het slechte nieuws. Ja, ja. kan dat? Um, ik heb zelf um, niet administratie gedaan uh, uh, thuis. En uh, dat aan mijn uh, echtgenoten overgelaten. En... Um, um, die heeft hele belangrijke informatie achtergehouden met betrekking tot wanbetalingen. En dat is dusdanig opgelopen dat, uh, dat de berg zo hoog is geworden... dat uh, de schulden ook zo groot waren dat uh, dat loonbeslag nodig was. En toen, wat gebeurde er? Uh, via Annelies, uh, een gesprek met Annelies gehad. En die heeft ook een schuldhulpmaatje aangeboden als een, uh, als een oplossing. Maar eigenlijk ook wel gezegd dat ik er echt wat aan moest gaan doen. Om, uh... Stond je daar wel meteen voor open? Ja, ik moest wel. Uh, maar we hebben ook mensen die, uh, die zeggen, nee, uh, we willen het niet en uh, we regelen het zelf wel en uh, joh, dat is uh, het enige, ik heb het onder controle. Nou, maar, met, maar met loonbeslag, dan zijn er al heel veel stapjes aan vooraf gegaan, hè. Dan zijn er al heel veel brieven en uh, herinneringen en incasso-diensten langs geweest. Dat klopt, ja, dat klopt. Dan is er uh, echt al een traject van, uh, nou ja, zo'n zo jaar of drie aan de gang of zo met brieven en... Uh... Sorry Bart, daar heb jij dus zelf nooit wat van gemerkt? Nee. Dat hield je vrouw allemaal voor je achter? Ja. En nu is alles op de rit. Ben je van je schulden af? Ben je nog getrouwd? Ik ben, um, ik ben nog niet van mijn schulden af. En ik ben ondertussen ook niet meer getrouwd. Um, maar ik ben wel van, van mijn officiële schuldeisers af. Er zijn in, uh, in stand, uh, ik, kerkelijk ben ik de hulp geschoten en door familie. Er zijn mensen die de schuld voor jou tijdelijk hebben overgenomen? Ja, dat klopt. Dat, dat kunnen werkgevers ook doen? Doen jullie dat als koppert? Zo weinig mogelijk. Uh, we krijgen wel uh, nog wel eens de vraag... Van, uh, kan ik een voorschot krijgen op mijn, uh, uh, op mijn vakantiegeld bijvoorbeeld? Of uh, kunnen jullie een lening uh, voor ons uh, doen? Nou, het is uiteindelijk geen oplossing voor het probleem. Dus, uh, een enkele keer en dat hangt dan. Toch wel. Het kan toch zijn dat je dan als werkgever de druk van de ketel haalt voor een werknemer. Ja, dat klopt. Uh, dus het is uh, een tijdelijke oplossing, maar het lost het uiteindelijke probleem, namelijk uh, te veel uitgaven en te weinig geld, uh, los je daar niet mee op. En uh, dat is het mooie van uh, deze, dit schuldhulpmaatje project uh, Is dat we. Dan hebben we eigenlijk een soort stok achter de deur van ja, we, we willen jou nu helpen, maar je gaat er wel mee aan de slag en je gaat een maatje zoeken om je problemen op te lossen. Vragen jullie er als werkgever ook nog een tegenprestatie voor terug van de werknemer? Nee, nee dat doen we niet. Ja, vakantiedagen inwisselen in of... Nee, nee, we zien het ook als een stukje zorg voor onze werknemers. Dat vinden we ook gewoon heel belangrijk. Er werken hier dus meer dan 300 mensen. En er zijn ongeveer 8 tot 10 mensen die ook loonbeslag hebben. Weet jij dat, Bart, wie dat zijn? Nee, daar ben ik niet van op de hoogte. Er zijn collega's die het wel van mij weten... Uh, waar, waar ik nou mee samenwerk. Maar ik weet niet van mensen die, uh, die ditzelfde probleem hebben. Morgen is er koninklijke belangstelling voor de Stichting Schulden op Maatje. Denk je dat Willem Alexander veel te maken heeft met schulden in zijn privéleven? Ik ben bang van niet. <lacht> je bent bang van niet? Je hoopt het stiekem? Nee, nee, nee, nee. Ik gun het niemand. Ik gun het echt niemand. Heel erg bedankt. beide. Graag gedaan. En werk ze. Ja, dankjewel. Dat was Laura Kors in Berkelrode Reis bij dat bedrijf Koppert, was aanwezig. Ja, je hoorde misschien al, premier Rutte heeft vrijdag... een ontmoeting met de Russische president Poetin in Sochi. Veel organisaties drongen bij Rutte op aan... om de mensenrechten in Sochi aan de orde te stellen... En dan met name de rechten van homo's. Het COC biedt juist vanavond een petitie aan... aan de regering en de Tweede Kamer... waarin wordt opgeroepen om niet de koning en de premier... af te vaardigen naar Sochi. Voorzitter van het COC is Tanja Ineke. Voor Ineke, goedemiddag. Goedemiddag. Denkt u nu een beetje anders over die petitie... nu u weet dat Rutte daar met Poetin gaat praten vrijdag over homorecht? Nee, maar voor ons staat voorop dat er een lagere delegatie naar Sochi moet. Hè? Dat vinden wij, dat vindt ook de Russische LHBT-beweging. En ja, al die ondertekenaars van de petitie, en dat zijn er aan 33.000 inmiddels. Ja, maar dat gaat toch waarschijnlijk niet helemaal lukken, zoals het er nu bij zit. Ja, kijk, wij, wij vinden het heel goed dat het onderwerp aan de orde wordt gesteld. Ja. Daar hebben we eigenlijk ook steeds op aangedrongen. Uh, en dat kan wat ons betreft ook prima door een ander lid van de regering gebeuren. Dus wij, wij blijven uh, vanavond uh, met de petitie onder de arm en met de brief van de Russische LHBT's onder de arm de petitie aanbieden. Mm -hmm. En uh, uh, vervolgens wordt die aangeboden, er gebeurt niet veel. Wat gaat u dan vrijdag doen? Want dan heeft u met Rutte wel voet tussen de deur daar. Nou ja, ja, kijk, uh, de, en nogmaals een keer benadrukken. dat Wat ons betreft uh, prima dat het onderwerp aan de orde wordt gesteld. Dat, ja, da, da, daar maar niet met Rutte. Nee, daar dat wat dat ons heb... betreft kan een ander lid van de regering dat ook heel erg goed ja. doen. En, en hopelijk uh, wil uh, iedereen die meegaat naar uh, Rusland ook zichtbaar... Ja, aan bijdrage leveren, uh, aan ja, solidariteit laten zien... Uh, dat we het niet eens zijn met die anti-homo-wetgeving... en de schending van de mensenrechten. Ja, dat is duidelijk. Dan... Dat is duidelijk. Nou, stel nou dat het inderdaad van, van uh, uw petitie wordt in dank aangenomen... maar er wordt niet veel mee gedaan. Rutte gaat toch vrijdag gaan staan en met Poetin praten. Wat moet hij daar vooral voor elkaar krijgen? Nou ja, kijk, uh, wat wij daar willen uh, is dat de delegatie daar aan de orde stelt uh, dat de, uh, ja, de schendingen van de mensenrechten, van de homorechten, uh, dat, dat, dat dat echt gewoon verschrikkelijk is en dat daar iets aan moet gebeuren. Dus die anti homo die moet ta van tafel uh -huh. in Rusland. Dat is wat daar aan de orde gesteld moet worden. Ja, door, door wie dan ook. En uh, de, hoe groot is de kans, dat u, denkt u, dat de Nederlandse delegatie dat voor elkaar kan boksen? Nou ja, kijk, uh, we, we, wij hebben gezien dat elke druk die wordt uitgeoefend op Rusland uh, uh, wel tot iets leidt... Poetin die heeft de afgelopen periode zich al een aantal malen gedwongen gevoeld om zich uit te spreken uh, over, over homo's. Hè. Hij, heeft, hij heeft moeten zeggen uh, blijkbaar uh, dat hij zelfs homo's onder zijn vrienden heeft. Uh, nou, je kan er van alles van, van zeggen en van vinden. En, uh, maar, maar de druk helpt wel. Uh, en ja, Het is wat dat betreft echt een druppel die de steen uitholt. Uh, en we moeten echt elke gelegenheid aangrijpen om te laten zien dat, dat we het er niet mee eens zijn. Ja. 33.000 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend, hè? Of zijn het er alweer meer geworden? Want dat is een getal van gisteren, geloof ik? Ja, de laatste keer dat ik keek waren het er 33.090, geloof ik. Nou, kijk aan, nou. Voelt u zich gesteund daardoor? Of valt, ja. het, u, uh, ja, valt het u mee of tegen? Ja, wij, zijn, wij voelen ons daar enorm door gesteund. Omdat we ook weten dat niet iedereen uh, de petitie heeft getekend. En niet iedereen die het, er, die het met ons eens is, heeft de petitie getekend. Dus de steun is veel breder. Er is ook onderzoek naar gedaan. Ja, en wat ik al aangaf net. Uh, wij hebben ook een brief bij ons uh, van de Russische LHBT-beweging. Uh, die hebben ze vandaag uh, naar ons opgestuurd. Waarin ze nog eens heel erg duidelijk maken dat de zware delegatie echt wordt gezien uh, als een steun aan Poetin. En uh, een steun aan zijn anti-homowetgeving. Uh, en vandaar dat wij er toch zo op blijven aandringen dat die delegatie. Echt anders wordt samengesteld. U gaat hem vanavond aanbieden. hè? Zeker. Oké, okay. succes daarbij. Dank u Hartelijk wel. Hartelijk dank. De voorzitter van het COC, Tanja Ineke. Ik spreek mijn tijd. Waarom de spaces die groeien tussen ons. En ik kut mijn mind op de seconde best. All the scars die komen met de greenness. En ik geef mijn ogen tot het bodem.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 Like wildflowers Oh, the demons are chained Keep your head up. Wat doe je met kunst als de maker ervan foute ideeën gehad blijkt te hebben? Vorige week kwam zo'n fout kunstwerk in het nieuws. Want Jan van Androoy schilderde van veertien landschappen... die de wanden van het raadhuis hier bleken NSB-sympathieën gehad te hebben. Speelde zich af in gelder En ook bleek hij tijdens de Tweede Wereldoorlog... bij de Cultuurkamer te hebben gewerkt. Nou, gemeente Gelderwassen heeft uiteindelijk besloten... om de doeken te laten hangen. De grote vraag is natuurlijk hoeveel fout erfgoed hebben we in ons land. En wat motten we ermee? Rob van der Laars is hoogleraar erfgoed van de oorlog... aan de Vuur in Amsterdam. Meneer van Laarsen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we het proberen te definiëren. Dat willen wetenschappers altijd. Hè. Wat is nou precies fout erfgoed? Ja, dat blijft altijd een heel lastig gegeven. Wat fout is voor de een is het vaak weer niet voor de ander. Ja. En, en het is eigenlijk ook vooral een heel dynamisch begrip. Dus wat wij nu fout vinden, dat was natuurlijk juist heel erg goed... in, in, in de periode in tijd, van de Tweede ja. Wereldoorlog. Ja. Kunt u eens voorbeeldigen? Misschien dat we daar wat kunnen, kunnen kijken of we daar tot een definitie kunnen. Ja, nou, het, het, het, dit, is, dit is nou toevallig een schilderij. Maar er zijn alleen al op, op, op, wat schilderij betreft... natuurlijk al een heel veel foute schilderijen. Alleen zijn ze over het algemeen, je ziet ze niet veel. Hm. Ook, ook Van Harroo is een heel mooi voorbeeld. Hè? Ik heb even nagevraagd bij wat collega... En eigenlijk niemand kende dat werk. En, uh, en je zou dan heel snel denken... het is waarschijnlijk een hele slechte schilder geweest. Maar dat hoeft helemaal niet. Het is uh, waarschijnlijk in de jaren 30, 40... een uh, goed gewaardeerde schilder geweest. Mm -hmm. Weliswaar een, een streekschilder, een landschapsschilder. Maar ja. er waren er veel van. En, en van, van goede schilders, zou je kunnen zeggen. Uh, hangt het werk vandaag de dag gewoon open en bloot in musea... En om één voorbeeld te noemen. Het Rijksmuseum heeft in 2001 een schilderij aangekocht. Eigenlijk bijna vergelijkbaar geval van Raymond Kimpen... over de verwoesting van het stadhuis van Middelburg. Eigenlijk best een goed schilderij. Dat, dat, waarvan toen bekend kwam te staan dat de schilder... Exact hetzelfde als van Anroy uh, NSB'er was geweest in de oorlog. Was een Belg van oorsprong geweest. Die uit, uh, in, 19, in 1918 uit België was gevlucht vanwege zijn Duitse sympathieën. In Nederland zich had gevestigd. En vervolgens uh, dagen was gaan schilderen. En ja, maakte schilderij van het Duitse bombardement op uh, Middelburg. Dus op zichzelf weinig beladen zou je kunnen zeggen qua onderwerp. Maar toen vast kwam te staan dat de schilder fout was. Toen was het eigenlijk not dan om het ja. aan te kopen door de gemeente. En is het uiteindelijk dat Rijksmuseum aangekocht. En, en ja, dan uh, blijft het wel te zien. Nou ja, het grappige is... als je dus uh, als museum iets koopt... is het natuurlijk anders dan als gemeente. Als gemeente, precies. Ja. Dat geeft namelijk net een beetje... Ja. Ja, het... En dat gaat dan hier toch om dat hele grijze gebiedje... van fout geweest zijn. Dat was een keuze ja. die zo'n man zelf maakt, wat ik zegt over zijn capaciteit als schilder. Hè? Nee, dat is het lastige natuurlijk. Je kunt wel zeggen, er zijn bepaalde genres. Dus het, de landschapsschilderkunst is natuurlijk een beladen genre geweest na de oorlog, omdat het werd geassocieerd met, met, met de kunst van het Derde Rijk. Ja. Dus de nazi's hielden erg van landschapsschilderkunst. Heel Hitler had natuurlijk een enorme reputatie als, als een mislukte landschapsschilder. En, en nog vandaag de dag liggen zijn, zijn watercolors, zijn, waters, zijn, zijn landschapsschilderijtjes in waterverf, die liggen maar liefst in het Pentagon in Amerika. Daar mag niemand meer bij. Die mag ook nooit aan. Gesteld. En dat, dat neemt niet weg, natuurlijk, dat ontzettend veel illegale zogenaamde Hitlerkunst wordt aangeboden op het internet en heel erg verzameld. Maar het zijn, natuurlijk, ja, het zijn in wezen, als je het ziet, onschuldige toeristische portretjes. Maar los van portretjes, er zijn ook andere dingen. Een voorbeeld is ook de bunker Diogenes... die in de bossen bij Arnhem verscholen ligt. Een bunker, het middelpunt tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers. Daar vandaaruit uh, uh, hielden ze een vliegtuig in de gaten, geloof ik. Uh, we gaan even luisteren naar een reportage van verslaggever Sandra van Duin... die ooit een kijkje mocht nemen in die enorme bunker. Maar zo'n grote bunker heb ik echt nog nooit gezien. Dat kan kloppen, ja. Dit is uh, wat dat betreft uh, uh, de op één na grootste bunker... die voor zover ik weet ooit in Nederland is gebouwd. Want uh, hoe groot is hij? Hij is 40 bij 60 meter. 23 meter hoog in totaal. Waarvan een meter of vier aan de achterzijde in de grond. Dus wat je hier ziet is een meter of uh, 18, 19 boven de grond. Nou, laten we eens naar binnen gaan. Kan dat nog? Jazeker. Dat kan heel goed. We komen nu eigenlijk in het echte bunkergedeelte. De feitelijke bunker, ja. Want het zijn ook echt hele dikke muren. Ja, de, de, de muurdikte hier waar we nou net doorgekomen zijn... dus zeg maar vanaf de voorbunker naar de feitelijke bunker... Uh, is zo'n 3,5 meter. Edwin Hageldoorn van de Rijksgebouwendienst. Waar komt deze gang nou op uit? Dit, dit, dit loopt een rondje. Ronde langs de bunker? In feite wel. Je loopt hier zeg maar langs de buitenmuur. Aan de binnenkant dan weliswaar. En als je vier keer links gaat, dan sta je hier weer. Oké, okay, en dan twee hoog staan we nu, geloof ik. We staan nu op de tweede verdieping, ja. En in totaal uh, heb je dus een begane grond. Een eerste verdieping, een tweede verdieping... En dan zit daar nog een, een halve verdieping bovenop. En nu, als ik in die gang kijk, dat was er vroeger natuurlijk niet. Er staan enorme stellages allemaal. houten stellages met allemaal dozen ja. erin. Ja, dit is uh, het uh, deel wat gebruikt wordt door het Nationaal Archief. Ja, die hebben hier depotruimte. Ja. Hier heb je nog zo'n aanwijzing. Je ziet hier een beetje door de verf heen met gotische uh, letters. Raugen bij vliegeralarm verboten is... Dus uh, de grote zaal was in actie, dan mocht je niet meer ook in het gebouw. Want in die grote zaal gebeurde het natuurlijk allemaal. Ja, in de grote zaal gebeurde het. moet je je voorstellen dat daar een kaart in stond opgesteld van 12 bij 9 meter. En op die kaart was dus een uh, gebied geprojecteerd, uh, Holland Roergebied. Want dat was het, uh, het deel waar, waar uit, vanuit deze bunker het commando werd gevoerd... En dan zaten aan de ene kant van die kaart zaten officieren... met daarboven zogenaamde blitzmetel. En dat waren dames die met uh, behulp van uh, licht... en aan de eigen zijde was dat groen licht... de posities van de eigen toestellen op de kaart projecteerden. Aan de andere kant van die kaart zaten ook uh, meisjes... en die uh, wierpen met uh, rode lichtpuntjes... dus de positie van de vijandelijke toestellen op de kaart. En dan kon dus de... Ja, de de die kon dan uh, aangeven welke uh, eskader op welk moment op moest stijgen... om met welke koers de vijandelijke bommenwerpers aan te vallen. En dat was voor die tijd heel geavanceerd, of niet? State of the art. De Engelsen zeg maar, die zaten nog te schuiven, zoals we dat kennen uit de film, op een grote tafel. En die schoven wat heen en weer. En hier werd dus gewoon met licht en, en met name met de achterliggende... Uh, um, Techniek en, en het hele netwerk van, van telefoonlijnen en, en radarverbindingen. Derken. Ja, beter dan, uh, dan dit was er op dat moment eigenlijk niet. Hier gebeurde het dus allemaal. Hier het dus ja, allemaal. het is wat lastig voor te stellen hoor, ja. moet ik eerlijk zeggen. Met, alle, met alles wat hier opgeslagen ligt, tot eigenlijk midden jaren zeventig. Het was eigenlijk alles. De, de bedrading hing nog uh, langs de muren. Uh, die tribunes waar uh, de blidsmedel aan, aan de vijandelijke kant zaten... zaten er allemaal nog in. Weliswaar half ingestort, maar dat was dus allemaal nog aanwezig. Toch zonde dat dat soort tribunes bijvoorbeeld... dus uh, gewoon eigenlijk met de botten bij ons Ja, nou Ja, toen werd gewoon gedacht van... Uh, het is vies erfgoed, weg met de spul. Vies erfgoed, ja, dat is het dan. Inderdaad een bunker, een commando van het Duitsers... maar state of aard, hoorden we dus. Wat ja, moet je daar nou mee? Nou, dit, dit, is wel, dit is wel een heel interessant verhaal. Ik ben bij, bij de Jogenes zelf uh, redelijk nauw betrokken geweest. Mm -hmm. Ik ken, dit, uh, ken de bunker goed. En, uh, en dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van, van iets... waarmee eigenlijk niemand weet wat we er nou echt mee moeten. Het is, het is in bezit van, van het Rijk, Rijksgebouwdienst. Dat werd ook genoemd. En uh, zoals ook gezegd, werd, het wordt eigenlijk gebruikt... voornamelijk voor archiefopslag. En, en overigens staat het nu inmiddels voor een deel leeg. Het Nationaal Archief zit daar niet meer in. En, um, en daar is inderdaad de vraag, wat moet je ermee? Dat is de centrale leidende vraag. Want er zijn dus allerlei voorstellen geweest om er een soort experience van te maken, van de luchtoorlog. He. Je kunt je voorstellen de bombardementen op het Roer of Londen, ja, Want de dat werd daar de dus. Een iets is natuurlijk, dat ja, uh -huh. spreekt allemaal zeer tot de verbeelding. Ja, absoluut. Uh -huh. Maar hier is dus het probleem dat, uh, nou ja, dat je, als je daar goed over nadenkt, is het natuurlijk een eigen ongelooflijk lastige kwestie, die misschien aan de andere kant, juist gek genoeg in Nederland, nog wel, nog wel ge, uh, mogelijk zou zijn, omdat wij natuurlijk nee. neutraal waren in die natuurlijk dus Niet neutraal in de Tweede in Wereldoorlog... maar wel, die luchtoorlog ging ons in zekere zin minder aan. Omdat het natuurlijk een kwestie was van beschermen van het roer... Tegen, tegen Engelse en Amerikaanse bomwerpers En anderzijds uh, de bombardementen coördineren op Engeland. Ja, maar we hebben hier ook wel heel gevoelige monumenten natuurlijk. Hè, of tenminste, nog objecten waar, waar de vraag is van... investeer je daarin? Ja, dat is natuurlijk het hele punt. We hebben, we hebben veel fout erfgoed. We hadden het net over schilderijen. Dat is roerend. Dat kun je natuurlijk verplaatsen. Dat kun je in een museum hangen. Dan ben je eigenlijk een beetje van het probleem verlost. Uh, bij Diogenes zie je al dat je een bepaald jargon gaat gebruiken. Je hebt het niet meer over schuldig. Maar je gaat het meer in het technische trekken. En zeggen, nou, state of the art inderdaad. Ja. En dan wordt het anders. Maar bijvoorbeeld een heel opmerkelijk voorbeeld. Als je een plek die, die ergens nog staat, tot een museum maakt. Dat doet zich nu voor op Westerbork. Daar heb je nog eh, gek nog als enige de villa van de Kampcommandant. Dus zeg maar voor het gemak het dadererfgoed. En dat wordt nu een museum. En dat roept weer heel veel discussie ja, op. Dat ligt ja. heel erg gevoelig inderdaad. En, en zo, zo zal er nog wel meer zijn waar we ons nu nog steeds over kunnen afvragen. Wat moeten we ermee? En daar zijn we nog lang niet over uitgepraat. Hartelijk dank dat u in de studio wilde komen. Rob van Laars, hoogleraar erfgoed van de oorlog aan de VU. Vraag gedaan. En dan, straks... Gaan we verder met Radio 1 Absoluut. vandaag. Ja, dan gaan we doorpraten met Joël voor de wind Onder meer, ja precies. Ja, precies. En Lambert de Bruin uiteraard. Ja, met, met de, de trending topics vandaag. van vandaag. Mm -hmm. Tot, Op, zo. Tot zo. Tot zo.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 Ook de BMW 320d sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat en heeft slechts 20% bijtelling.